7 uur, Herman Vriend met het NOS Journaal. Minister Kamp heeft met werkgevers en vakbonden... overeenstemming bereikt over de pensioenen. Kamp zei zojuist op een persconferentie... dat er nadere afspraken zijn gemaakt... om de overgang van werk naar pensioen makkelijker te maken. Zo worden de mogelijkheden verruimd om te sparen... om het 65 jaar te stoppen met werken. Kamp deed een oproep aan de Tweede Kamer... om steun te geven aan het akkoord... Kamp had de voorzitters van de werkgeversorganisaties en de vakbonden uitgenodigd om nog eens te komen praten. Afgelopen nacht bleek dat de vakbonden binnen de FNV het niet eens konden worden over het akkoord... dat de sociale partners in juni sloten over de verhoging van de pensioenleeftijd. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam heeft een onafhankelijke commissie ingesteld... die onderzoek gaat doen naar de uitbraak van de resistente Klebsiella bacterie. De voorzitter van de commissie is hoogleraar Walter Lemstra... De oud-senator deed eerder onderzoek naar misstanden in het medisch spectrum Twente. De vierkoppige commissie heeft ook opdracht gekregen om onderzoek te doen naar hoe de verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen het Maastad ziekenhuis waren verdeeld. Naar verwachting duurt het onderzoek een half jaar. Begin deze maand werd duidelijk dat er zeer waarschijnlijk drie mensen zijn overleden door de resistente bacterie. Een gevaarlijke man die gisteravond in Amsterdam aan zijn begeleider ontsnapte... is in Den Haag opgepakt. Vanmiddag verstuurde de politie een opsporingsbericht over de man van 40, die onvoorspelbaar en agressief werd genoemd. Vorige week stichtte hij brand in de psychiatrische inrichting... waar hij wordt behandeld. Het weer, vanavond bewolkt en enkele buien... er staat een stevige zuidwestenwind. Morgen af en toe een bui en minder wind. Alleen in het zuiden zonnige periode. Het wordt 15 graden in het noorden en 18 in het zuiden... De rest van de week droog en af en toe zon. In het weekend weer weer zovallig. Dit was het NOS-journaal. AMB Verkeersinformatie. Het is gedaan met de avondspits. Er staat nog maar één lange file op de A12, Utrecht naar Duitsland. Dat heeft te maken met een ongeluk. De weg is wel vrij, maar tussen Arnhem Noord en knopend Velperbroek nog 6 kilometer.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 De NTR. Genstof. Dames en heren, goedenavond. Onze gasten droomden als meisje van ballet, maar toen ze Max Croisset als King Leer. Kijk, kijk, een muis! had horen roepen, wist ze dat het toneel moest worden. En nu schittert ze in de monoloog land zonder woorden, als een schrijfster die terugkeert uit een vreselijke oorlog... en er maar niet in slaagt woorden te vinden voor het antwoord op de simpele vraag... hoe was het? Hier is Antoinette Jelgersma. Uw presentator is Frank van der Linden. Antoinette, twee van deze microfoons... Is, uh... Lijkt me wel in orde. Is dat oké? Okay? Ja, volgens mij wel. Geen verf bij je? Geen verf nee. <laughs> ja, dat ging mis, hè? Ja, dat première... ja, ging mis. <laughs> <Ja>. Vertel eens. <laughs> nou, ik zat op twee derde van de voorstelling. En uh, ik hoorde wel zo even... Dus ik begreep wel dat mijn zender het opgaf. En uh, toen ze hebben we onderbroken. En toen heb ik een uh, andere zender gekregen. En toen... Uh, heb ik weer even teruggepakt en toen ben ik doorgegaan. Ja. Ja, wij zaten ja. daar in die zaal, man of 50 op die, op die stoelen. En uh, ja, dat was natuurlijk uh, ja, gemompel. Mm -hmm. Hoe kwam dat nou? Was, was het verf waar jij mee stond te smijten? Ja, het kan zijn. Het was in ieder geval vocht wat erin was gekomen. Dus het was of transpiratie of verf, een van de twee. En uh, ja, dat was natuurlijk niet voorzien. De drie weken daarvoor was het altijd goed gegaan. En uh, ja, toen ging het mis. Kon de regisseur Jaap Spijkers van achter uit de zaal hè, naar voren toe en met elkaar naar achteren en gedoe en, en hoe is dat dan om, om zoiets mee te maken? Um, schrik en tegelijkertijd word ik merk ik word ik heel kalm. En denk, hoe ga ik dit oplossen? Um, dit gat waar ik me dan zorgen over maak, is hoe lang het duurt voordat die nieuwe zender om is. Een paar minuten. He, precies, dat duurde te lang. Dus ik voel, oh ja, nou ontstaat er echt een gat. En ja, dan, dan komt er een impuls van: oké, okay, ik ga ervoor en ik ga, mijn, ik ga het niet kapot laten maken hierdoor. Ja. Dus ik uh, knok verder. Maar, maar ja, er was natuurlijk ook speculatie in de trant van: hoort dit erbij? Ja, dat heb ik achteraf begrepen dat dat bij jullie zo was. <laughs> ja. Ja. Ja. Maar nee, we ja. hoorden er niet bij. Jij, jij kwam op en er was een heel spannend moment... waarop je dat opnieuw moest oppakken. Hè? Je maakte volgens mij ook gebruik van het stuk in de tekst... waar die breuk kwam. Ja. Nou... Kun je even vertellen hoe je dat deed? Ja, het was een stuk. Um, op een gegeven moment komt de, het personage... in een beschrijving van hoe ziek zij was destijds, en herbeleeft dat. En daarna uh, neemt ze weer een impuls om toch iets te gaan schilderen... toch iets te gaan maken. En ik dacht, ja, ik kan nu doorgaan, maar we hebben het net onderbroken. Dus ik, om toch in het verhaal te blijven, neem ik een stuk terug. En dat was die ziekte. En dat was, wel, ja, dat was voor haar, afgezien van alle pijn die ze waargenomen heeft... Hè, in Afghanistan, was dat voor haar persoonlijk natuurlijk... Uh, ja, waar, ja, en ik een greep. ja, waardoor dat uh, toch al roerende stukje tekst extra nadruk kreeg. Voor goed begrip, we praten over een woordeloze uh, vrouw... die over heel veel woorden beschikt. Mm. En die probeert samen te vatten wat Afghanistan met haar gedaan heeft. Ja. Zij is eigenlijk schrijfster. Ja. En uh, wat ze probeert is uh, de taal van uh, een schilder erbij te halen... in een poging om toch weer te geven wat haar daar heeft geraakt. Ja. En ook dat gaat natuurlijk niet altijd uh, vlekkeloos, om het in schildertaal uh, te zeggen. Ja. Ja. Ja. Daarover gaan wij nog uh, uitvoerig praten in deze aflevering van Kunststof op Radio 1 van de NTR. Over de wonderenwereld van kunst, cultuur en media. Er is voor jou een tegel. Uh, je wist het niet, geloof ik? Van nee, dat wist ik niet. nee, dat wist ik niet. Wij verwachten een wijze woord tegen de klok van achten. Okay. En de luisteraars die kunnen contact met ons opnemen met vragen en kanttekeningen radiokunstof.nl. Uh, hoe zou jij zelf dat stuk Land zonder Woorden nou samenvatten? Oei. Nou, ik kan alleen zeggen... voor mij is het, um, is het stuk een pleidooi. Een pleidooi voor uh, het leven. Waar De Alor naar mijn smaak wel tegen ageert... De is, schrijfster. Hè, de schrijfster tegen esthetiek... Lege hulzen, lege plaatjes. Alleen maar schoonheid. Alleen maar schoonheid. In dit geval dan esthetisch. Hè? Zoals we. Ik moet zelf dan bijvoorbeeld denken aan alle bladen. waarmee we volgestopt worden. of die je kunt krijgen. Nee. Um, en zij zegt: ja, alles wat met vergankelijkheid te maken heeft, met lijden, met pijn... met die oorlog, dat oorlogsgeweld. Dat willen we niet zien, dat, dat, ja, dat bannen we graag uit. Liever glossies. Precies, liever glossies, liever comfortabel hier zijn. Want dat zijn we, we zijn rijk, we zijn, uh, hebben het goed... Um, dan je echt te verhouden tot de wereld. Ja. En je, je duikt gelijk de abstractie in. Hè? Maar er is ook nog zoiets gewoon als het verhaal zelf. Hè? Het ja. is uh, dus een, een monoloog van een vrouw... die die ervaring in Afghanistan heeft opgedaan. Ja. En die, zoals gezegd, daar, daar eigenlijk geen letters, geen lettergrepen... geen mm -hmm. woorden, geen zinnen uh, voor kan vinden. En ja. het stuk opent ook met de vraag, hoe was het? En dan begint zij te zeggen... Dan zeg ik niks. nee. En als ze dan aandringen, dan, uh, weet, dan denk ik, ja, waar moet ik over praten? Ja, en die, uh, die, die schrijfster is daar ook echt geweest? Ja, zij is daar zelf geweest, ja. ja. In wat was... voor hoedanig, hè? Um, zij zou daar gaan, uh, schrijfles gaan geven op een uh, toneelschooltje daar. En is toen zo overweldigd geraakt door het land waarin ze kwam... en door alle indrukken om daarheen, dat ze... Is ook letterlijk ziek geworden. En was niet in staat. En zeker toen ze terug was. Om die ervaringen. überhaupt vorm te geven. Waardoor werd zij dan, dan ziek? Nou ja, als je kijkt naar de tekst. Um, dan is het de hitte. Uh, de lucht. De gruwelen. De gruwelen. Ja, ik denk dat dat. Ik, wat ik vermoed is dat dat zowel. een beetje psychisch is. Als. Uh, maar als nou maak je met, met uh, alle respect. Uh, toch een absolute beginnersfout. Welke? Dat je, dat, dat je een is-teken plaatst tussen de tekst die is gemaakt door een schrijfster en de, uh, ja, de echte ervaringen van die auteur in dat land. Dat mag toch geloof ik nooit. Dat je zegt, ja, dat is dan blijkbaar wat de schrijfster echt heeft meegemaakt. Nou ja, ik heb de schrijfster niet gesproken. Dus, uh, maar dan mag, je, dan mag je, heb ik altijd geleerd, toch nooit zeggen van... dat heeft zij ervaren, dit is wat ze heeft geschreven. Dat is ja, misschien dit heeft wel fundamenteel iets anders. Ja, dat zou kunnen. Ja, dat weet ik niet. Nee, daar heb je gelijk in. Ja, dat weet ik niet. Maar goed, uh, zo leeft het tussen jouw oren. Uh, dit is wat zij heeft gevoeld, wat zij heeft ervaren. Ja, want dit is mijn, deze tekst is, is het enige materiaal wat ik heb. Hè? En uh, dan is het in ieder geval voor dit personage zo... Ja. dat dat de... Diepste. Ja, ik vind het interessant dat je dat zo uh, voelt. Omdat dat uitdrukt uh, hoe zeer jij die vrouw... en daarmee ook die originele schrijfster blijkbaar bent geworden. Jij bent daar volkomen mee samengevloeid. Gedeeltelijk, ja. ja, gedeeltelijk, ja. Waarom, waarom bevestig, bevestig je het maar voor de helft? Nou, um, ja, ik, ik ken haar niet. Dus ik ken haar werk. En, ja. en dus, um, maar ik, het gaat over een schrijfster. Dus ik heb mij voor, proberen voor te stellen wat een schrijfster... He, hoe een schrijfster leeft en, en wat hij doet. Um, zij stelt zich voor dat zij een beeldend kunstenares is, omdat ze in het schrijven en in het praten eigenlijk niet kan. Waarom, waarom maakt zij die keuze? Hè? Want ze had ook kunnen zeggen: Nou ja, als ik het niet kan uitdrukken met het materiaal dat ik als schrijfster heb woorden, dan, dan stel ik me voor dat ik een automonteur ben en dat Afghanistan een wagen is hè, met een motor. En dat had ze ook kunnen besluiten. Waarom kiezen ze uh, voor de poging? om zich in te beelden wat een schilder erover zou hebben gezegd? Um, nou, meer, er zit meer de vraag in wat, wat zou ik schilderen. Hè? Niet wat een schilder erover zegt. Ja, maar ja, ja. het personage vraagt zich af wat van die ervaringen kan ik schilderen. Ik heb al een heleboel geschilderd wat te maken had met vergankelijkheid... Maar nu ik eenmaal daar ben geweest, zie ik dat wat ik gedaan heb... dat stelt niks voor, want de werkelijkheid is nog een totale andere. Mm -hmm. um, even terugkomen. Waarom het dus een schilder werd? Want ze had uh, oh ja. uh, allerlei andere dingen. Omdat zij, maken. en daarin denk ik dat je... Uh, wil, ze kan zien wat Dea Loer er toch mee wil zeggen. Zij gaat aan de hand van Mark Rotko... dat is een uh, grote, abstracte schilder... Um, naar aanleiding van theorieën over hem, ook nog eens, hè, waarin wordt gezegd: van ja, als je naar de schilderijen van Rotko kijkt, dan, um, dan word je helemaal één met jezelf en met het doek, en de wereld eromheen verdwijnt. En Deanoor wil volgens mij juist zeggen: mensen, mensen, verbind je nou wel met de wereld, kijk naar de wereld, isoleer je niet. Um, sluit je daar niet van af. Zowel in het leven, denk ik, als ik het stuk lees... Um, als binnen de kunst. Nou, kun jij ons uh, een, een, een stuk laten horen? Het is zoals gezegd een monoloog. Dus die tekst, mm -hmm. uh, daar sta je mee op. En daar ga je mee naar bed. Ja, en het is een, aan de andere kant natuurlijk een beetje verwrongen... om nu in een live radio-uitzending van een uh, acteur te verlangen... dat die zo'n stuk tekst even ten beste geeft. Maar mag mm -hmm. ik het verzoeken? Jazeker. Ik zal... Uh... Een stukje. Probeer. Brilletje. Brillen wisselen. Ander brilletje. Okay, Min goed. of plus? Plus. Ja, <laughs> ja geen goede. Ze duikt op een middag op. Eerst een paar passen achter me. Dan haalt ze me langzaam in. Ik zie haar vanuit een ooghoek. Oh, ze is hooguit acht gezien haar lengte. Een man loopt naast haar. De man strekt zijn hand uit, wijst op het meisje. Hij praat op me in, zacht, vasthoudend. Ik kijk hem aan. Het meisje loopt verder, geschrokken. Probeer mijn schrik niet te laten merken. De twee cirkelen om mij heen, delen zich, hij links, zij rechts. En dan allebei weer aan één kant. Soms blijven ze een stuk achter. En steeds wanneer ik denk dat ze weg zijn... klinkt het hardnekkige gepraat van de man weer in mijn oor. Zijn geopende hand voor me. Ik zou kunnen blijven staan. We zouden met elkaar kunnen praten. Met tekens, ogen, handen. Maar schaamte drijft me verder. Het meisje loopt nu voortdurend naast me. Ze zal niet opgeven. Ze laat me nooit meer los. Ze zal me begeleiden waarheen ik ook probeer te vluchten. En wanneer kom je eruit? Nooit meer, nooit meer, nooit meer. Ze plukt aan mijn mouw, aan mijn elleboog... een kleine, me onverbiddelijk achtervolgende vogel... en brengt dan haar hand naar haar gezicht, naar haar mond... zodat ik onwillekeurig steeds weer naar haar omkijk. De man heeft de hoofddoek teruggeslagen. Haar armen zijn ontbloot... Haar schedel is kaal. De huid van haar armen van haar hoofd is verbrand. Haar gezicht is verbrand. De huid is donkerrood, bijna bruin. Zonder haardons. En vol kleine rimpels, alsof men haar de huid van een baby olifant heeft aangetrokken. de wimpers afgesroeid en in haar open mond geen enkele tand. Ze ziet eruit als een oude vrouw. Ze praat niet. Ze kijkt me strak aan. Ze heeft lichtbruine ogen. En met één vinger wijst ze steeds en steeds weer, steeds weer... in haar opengesperde, tandeloze mond... waaruit ze een opgezwolle tong naar me uitsteekt... Luister naar Kunsthof op Radio 1. We hebben vanavond te gast Antoinette Jelgersma, actrice. En u hoorde een stuk uit haar monoloog Land Zonder Woorden. Wat ik uh, fascinerend vond daarnet was dat je uh, die tekst voor je hebt liggen. Hè? Mm -hmm. uh, en dat je soms keek naar die tekst en, en soms niet. Dus bepaalde stukken deed je uit je hoofd. En hoe werkt dat dan? Waar, wanneer heb je de tekst wel nodig of wil je er naar kijken? En andere. Uh, enfin. Nou, ik heb uh, tot en met zaterdag gespeeld en nu heb ik twee dagen vrij gehad. <laughs> dus dan ben je gewoon onzeker ik toch? Ik dacht, ik moet nog wel heel even kijken of, het, uh, of, je hem hebt. of ik hem nog heb. Ja. Ah, dat is dat een... was ook één klein blackoutje. Ja, mee. welke was het dan? Uh, dat was bij, uh, even kijken. <laughs> nou ja, over dat die wimpers afgeschroeid waren. Maar hoe speel ja, je dat dan weg, dat blackoutje? Want dat zal de luisteraar niet vernomen hebben. Dan, dan doe je alsof het expres is dat je twijfelt op zo'n moment? Nee, nee, dan heb ik gewoon een blackout. En ik dan, hoor hem dan niet hoor. Nee, nee, okay. Nou ja, want ik ken die tekst natuurlijk niet. Nee. En dat geldt ook voor nee. die honderdduizend mensen die naar of luisteren. Ja. Ja. Waarom wilde je dit stuk spelen eigenlijk? Um, ik wilde het graag spelen omdat ik. Ik hou ontzettend van schilderen, van schilderkunst. Um, en ik wilde het graag spelen omdat ik. Ik voelde, ik wist in het begin, het was best een scriptische tekst. Dus ik begreep hem ook niet helemaal. Maar ik voelde wel, het gaat over de wereld. Het gaat over... Mensen en situaties die eigenlijk geen stem krijgen. Ik, ik zit bijvoorbeeld zelf wel eens gefascineerd... met te realiseren van, ik woon in Den Haag... en op één kilometer verder zit Mladic. Ja. Karadzic, die, Ach, zitten vlak ja, ja, die zitten bij ja. mij. Die zitten daar ook in een kamer. Wat, ga, wat gebeurt er nou? Wat gaat er nou in die mensen om? En dan besef ik dat de, de wereldgeschiedenis... gewoon letterlijk naast mijn deur zit. Mm -hmm. En daarom vond ik dit stuk ook belangrijk. Ja. En een hele mooie zin in, in dat stuk... Uh, wat de frase tot zwijgen verminkt. Mm -hmm. Er is... Eigenlijk ook geen taal meer in zo'n land natuurlijk. Ja. Bij zoveel uh, daden die, die andere pijn doen, die verwonden en, en, en die doden. Als jij nou zo'n tekst je eigen moet maken, die voor een deel gaat over die ellende. Uh, hoe doe je dat dan? Want je sopt dan de hele tijd in die shit. Ja, dat is ook niet leuk. Nee, ik heb um, eerst een tijdje omheen gedraaid. Heb ik me vooral bezig gehouden met de schilderkunst in, in het stuk. Hè, want daar zijn ook wel hele theorieën over in het stuk. Ja. Um, dus dan ga je uh, dus, kunstboeken doorbladeren. Precies, dan, kunst, dan... rotko, bestuderen en zo. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, nou moet ik toch wel naar de, naar de ondergrond waar het over gaat. En toen ben ik films gaan kijken, boeken gaan lezen, boeken over Afghanistan. Um, de film uh, Boeddha Collapsed Out of Shame. Dat is een prachtige film die eigenlijk in de kinderwereld speelt. Maar die eigenlijk al vertelt hoe vrouwen daar uh, vanaf het begin af aan onderdrukt worden. Mm -hmm. um, twee, een, een, een, een uh, Baghdad I.R. Dat is een, een, een, uh, zeg maar een hospitaal in Baghdad waar oorlogs allerlei militairen binnenkomen. Um, een... War, Women and Me. Dat was van een Afghaans meisje uit Londen... wat uit nieuwsgierigheid, omdat ze hier in het Westen is opgegroeid... daar naartoe gaat om te gaan kijken. Om haar hè, achtergrond te leren kennen. Dus jij nou, dompelt dan, je onder Ik dompel me onder in het land. Ja, ja, ja. ja zeker. En uh, hoe ben je dan ondertussen voor je partner... als je dat dag in dag te doen? <lacht> nou, ik denk niet zo, aan, niet zo ver weg, denk ik. Ja. Of weet ik zeker. Hoe, hoe, hoe ziet, ja. of voelt iemand dat dan aan jou? Nou, letterlijk door wel eens te zeggen van... Uh, nou, je bent weer weg. Of uh, ja, zal ik maar eens even zelf opstappen? Of uh, ja, ik, ik, ik, je ik, alleen laten? Je hoort namelijk dat, dat, uh, dat op zich in jullie vak uh, acteren... net als in de journalistiek twee soorten mm -hmm. mensen zijn. Hè? Er zijn journalisten die komen ja, uit een oorlogsgebied... Ja. Uh, en die steken er nog eentje op, schenken een glas whisky en, en, en denken: Wat zou Ajax gespeeld hebben vanavond? Hè? Gezellig, mm -hmm. knop mm -hmm. om, wil ik maar ja. zeggen. Ja. Uh, en voor de partner geen probleem. Ja. En, en ook bij acteurs heb je natuurlijk die, die twee verschillende scholen: Dat er mensen zijn bij wie de rol zo'n beslag legt, ook op hun persoonlijke gevoelswereld, dat ze zich er uh, niet zomaar aan kunnen onttrekken. En anderen die, die fluitend uh, zeggen: van Nou ja, weet je wat, eens even een pizzaatje maken. Ja, nou weet je, dat hangt een beetje toch van het stuk af. Dat is bij het ene stuk uh, kan ik het makkelijker loslaten dan bij het andere stuk. En er is ook nog wel een verschil tussen een repetitieperiode en een speelperiode. Want in een speelperiode dan heb je het je toch wel zo eigen gemaakt... Mm -hmm. dat je het mak kan ik het makkelijker loslaten. Uh, maar in een repetitieperiode, ja, nee, dan wil ik er ook in. Ja. Dan wil ik met mijn concentratie erin. Nou, er zijn allerlei manieren waarop je je voorbereidt. Je had het al uh, over uh, documentaires die je bekeek, uh, boeken uh, die je las. Maar er is ook muziek geweest mm -hmm. die je intensief hebt beluisterd. Ja. Wat voor muziek bijvoorbeeld? Nou, in dit geval uh, de muziek van Afghanistan. Omdat ik dacht, ja, ik heb films gezien, ik heb boeken gelezen erover. Maar... Ja, muziek is een eigen taal en, en komt op een hele andere manier binnen. En naar wie luisteren we nu? Mawash heet zij, dat is een zangeres. Een, de beroemdste zangeres in Afghanistan uit de jaren zeventig. Dat werd op de radio toen veel gedraaid. En, uh, dat was wereldse 70. muziek eigenlijk, hè, in die tijd? Ja. Het was niet puur religieus. Nou... Toen ik vanmiddag de tekst las van dit nummer, heeft het wel me. Ja, we nog te zelfs maken, gehakte hoor. recepten zijn in Afghanistan puur religieus. Ga... Maar daar heb je ook weer uh, ja. heavy stuff in en licht. Laten we even luisteren. Ja. Antoinette Jelgesma, uh, uh, actrice. Um, waarom ben je niet gewoon even naar Afghanistan toegegaan als je je goed wilde voorbereiden? Daar heb ik één moment aan gedacht. En toen heb ik wel gedacht, nee, nee, nee, dat ga ik toch niet doen. Want? Nou, ik vind dat ik het ook met mijn verbeelding moet kunnen doen. <laughs> ja, nee, maar zo makkelijk kom je niet weg natuurlijk. Je kunt ja, gewoon een retourtje kabel kopen, toch? Ja, had ik kunnen, ja, kunnen doen. Zou dat inhoudelijk misschien nog beter zijn geweest? Nee, nou ja, ja, weet je... Als ik uh, een, een stuk van Shakespeare speel, dan kan ik ook niet ergens naartoe. Dan moet ik het ook doen met mijn fantasie en met uh, hoe ik mij dat allemaal voorstel. Ja. En dat is voor een deel uh, je professie. Ja, tegen dat argument kan ik niet op. Um, je, je hebt ook nog zoiets als een regisseur. Je mm -hmm. bent niet alleen zelf aan het voorbereiden en ja. aan, aan het lezen en ik weet niet wat allemaal. Hoe verloopt het dialoog over zo'n stuk als dit met jou, Spijkers? Leuk, we zijn uh, begonnen zeg, drie jaar geleden en hebben toen... Uh... Drie jaar geleden al? Ja, niet met dit stuk, maar we zijn begonnen met we gaan iets maken samen. Ja, ja. En hebben toen verschillende stukken laten passeren. En uiteindelijk vonden wij deze eigenlijk het meest in, actueel en het meest interessant. Nou zei hij tegen de redactie van Kunststof, je moet het soms oneens zijn. Waarover hebben jullie gebekvecht? Uh, we hebben weleens dus gebekvecht over dat ik bezig was met um, wat, het stuk, wat het stuk zou moeten bewerkstelligen. En hij bezig was met um, hoe het personage zich ontwikkelt. Dus uh, grofweg is de tegenstelling dan uh, de, de missionaris, Antoinette, mm -hmm. die, die iets teweeg wil brengen bij ja, het publiek. Ja, en, zeker. En hij toch meer de estheticus. Nou, niet de estheticus, maar wel, denk ik... De goede toneelregisseur, die ook ziet, ja, maar dat personage. Ja, moet wel puur het stuk worden, zelf. Hè? Ja, ja. De schoonheid en, en, en de karakterologie van, ja. van, van die mens in, in, ja. in, in dat stuk. En, en ben jij ook uh, betrokken geweest bij de manier waarop dat toneelbeeld gestalte kreeg? Ja, in zoverre dat ik uh, Lena Muller heeft het gemaakt. Hè. Ik heb haar gevraagd, want ik had haar met haar gewerkt in Jellyneck twee jaar geleden. En ik vond haar werk gewoon goed. En wat is er uiteindelijk op die bühne gekomen? Beschrijf dat eens. Er is gekomen, er is een, eigenlijk een grotere ruimte. We hebben ons voorgesteld een, een galerieruimte zou het kunnen zijn... of een museumruimte. En daarin hangt een heel groot doek van plastic... van 15 bij 7 meter hoog. En dat scheidt zowel het personage van het publiek... als dat het een schilderdoek kan wezen en... Uh, daarachter is een soort loop, uh, loopbrug ja. met uh, allerlei schilderijen. Dus wij kijken eigenlijk als publiek door een doek heen. Hè? Wij zitten ja. achter het doek en we kijken door dat doek heen. En ja. Aan de andere kant sta jij en je beklad, je beschildert dat doek. Een van, van, fantastische vondst. Van, van wie was die nou? Lena Muller. Zij heeft hem echt zelf uh, bedacht. Ja, en, heeft het bedacht. En is dat dan een voorschrift? Of zou jij hebben kunnen zeggen, joh, zo kan ik niet lekker werken met die tekst van mij? Ja, dat had ik kunnen doen. Ja, natuurlijk had ik dat kunnen doen. Ja, we hebben dat, in die zin hebben we met z'n drieën heel erg samengewerkt. En, en, ja. en hoe, hoe valt dan uiteindelijk de beslissing? Als jij dat had gezegd, zou het dan dus niet zijn doorgegaan? Hmm. Uh, nou ja, dan hadden zij met hele sterke argumenten moeten komen... om mij over te halen, om het wel te, wel te accepteren... als zij dat dan helemaal per se gewild hadden. Maar ik zag dat het feit dat dat decor meer functies tegelijk kan hebben, hè, want het is ook een afscheiding tussen haar en de wereld. Het is ook een uh, terrarium met een. Met een hè, het, is eigenlijk, het personage is iemand die zichzelf op de pijnbank legt ja. en zich ontleedt. Ja. Dus je kijkt ook in haar hoofd. Maar het is ook een schilderdoek, dus dat dat onderwerp meerdere betekenissen had. Dat, dat, ja, het, dat vond ik uh, hartstikke goed. Meer dan bilke, dat is duidelijk. We gaan even naar de maandagavond files. Het is er nog eentje, nog één lange file op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Reewijk en Woerden, zes kilometer. Er is aan een ongeluk gebeurd met meerdere auto's... en daardoor zijn er twee rijstroken dicht. NTR brengt cultuur, elke dag. Erg bij de tijd ben ik trouwens niet, want het is dinsdag, meneer Van der Linden? Ja, toch. Goed, uh, Antoinette maar uh, Als jij um, de vraag krijgt voorgelegd... in hoeverre dit stuk nou aan jouw eigen leven raakt... dit stuk over Afghanistan, mm -hmm. wat zou je dan zeggen? Nou, dan zou ik zeggen dat... Um, dat het mij ook wel confronteert met de comfortzone waarin ik zit. Ik betrapte mijzelf op het, bij televisie kijken in het voorjaar... Uh, met een bombardement, dat ik dacht, zo zeg, dat is goed geraakt. Zo zeg, precies, oh. de Roos. Hè? En dan ja. merk ik um, dat ik als kijker of krantenlezer... eigenlijk zo ver weg ook sta, ja. daarvan. Ja, nou, er is ook een ander aspect. Ik, ik liet me na de première in Den Haag... door een uh, collega-acteur uh, van jou influisteren. Ze schildert zelf ook. Oh ja. Dat zo? Ja, ja, dat is zo. En al vrij lang, geloof ik, hè? Ja, vrij lang. Uh, toen ik 21 was, heb ik getwijfeld of ik uh, naar de kunstacademie zou gaan... of zou gaan uh, toneelspelen. En toen... Ik was, ik was heel introvert. Als puber was ik uh, zeer gesloten. En toen realiseerde ik me... Ja, ik moet, als ik ga schilderen, elke dag alleen in een atelier zitten. En ik weet niet hoe ik dat uithoud. En mijn liefde voor theater was er al. En toen dacht ik, nee, dat ga ik doen. Want dan moet ik ook naar buiten toe. Maar je bent blijven schilderen. Ja. Uh, ja. Wat voor type ja. werk maak je? Uh, Jeetje, uh, Verschillend. Ik uh, mag dingen graag wel abstraheren. Maar vaak wel eerst vanuit de werkelijkheid. Je begint vanuit een figuratief gegeven. Ja. En, en is het heftig van kleur? Is het ruw? Is het subtiel? Hoe is het? Uh, ik zou zijn. zeggen um, subtiel. Ja, want ik, ik, ja. ik, ik, ik heb er nog niet veel van gezien. Nee, niet in het stuk, nee. Nou, überhaupt niet in de grote boze buitenwereld. Nee, ik heb ooit één keer één expositie gedaan in uh, Brabant. En uh, daarna dacht ik van, nou, ik doe het voor mezelf. Dat, dat is opmerkelijk voor iemand die eh, voortdurend hè, de, naar de buitenwereld gaat met haar werk. Op de, mm -hmm. op de plank staat. Mm -hmm. van waar die keuze? Dit is van mij? Voor mij? Nou... Zolang ik het voor mijzelf doe, en met mijn uh, passie daarvoor, hoeft het aan niks te voldoen. Hè, ik bedoel, ik ben natuurlijk ook geen... Uh, ik heb mij niet uh, heel erg daarin ontwikkeld. Ik heb bij elkaar aan alle opleidingen zo'n drie jaar academie gehad, maar meer niet. Dus uh, ja, dan zou ik er ook eisen aan stellen. Ja, ja en, nu en nu is het vrijer. Nu is het vrijer, nu... Nou, we hebben tot nu toe heel erg gepraat over, over je vak. Hè? Nou, en, en dit is nou, misschien niet super professioneel... maar toch ook iets uh, wat, wat raakt mm -hmm. aan de artistieke wereld. Uh, wat, wat heeft jou nou verder gevormd? Als je, als je iets uit je persoonlijk leven zou moeten noemen... dat jou tot op zekere hoogte heeft bepaald... wat is dan het eerste wat je te binnen schiet? Bepaald als actrice of als, als persoon. Uh, persoon? Wat heeft mij gevormd? Denk je dan aan een ontzettend grote vreugde? Denk je aan een rare klap voor je kop die je ooit kreeg? Denk je aan een ontmoeting? Wat, is, wat, wat schiet je nou te binnen als het gaat om dingen... die jou hebben gemaakt, mede hebben gemaakt tot wie je geworden bent? Jongen, nou, ik heb, ik denk, ja, er is wel één punt heel belangrijk geweest. En toen was ik uh, rond de dertig. Toen heb ik wel een echte crisis gehad... Dat was na mijn toneelschool. Ik had mij voorgesteld, uh, nou, dat gaat dan uh, beginnen meteen na school. En dat was niet zo, maar dat had ook wel te maken omdat ik zelf in een crisis zat. En... Wat, wat gelukte er dan niet wat je had gedacht te laten slagen? Ik dacht op school, op mijn toneelschool ging dat heel goed. En ik dacht van, nou, als ik van school afkom, dan gaat dat meteen door. En dat was niet zo. Het was wel zo dat ik altijd gewerkt heb, gelukkig. En, uh, maar het was wel zo dat ik voor de helft van het jaar dan met een uitkering werkte. Okay. En voor de helft ja. bij een groot gezelschap of een klein gezelschap was. Je kon niet gelijk vol maar aan de bak. Maar kon niet meteen vol aan de bak. Nee. Of niet op de manier zoals ik mij dat had voorgesteld. En wat voor soort persoonlijke crisis zat je dan in, in die tijd? Nou, ik heb toen wel een, een tijdje een depressie gehad. En... Uh, ik ben daar uh, weer helemaal goed uitgekomen. Uh, tegelijkertijd maar... moet je dus werken, zeg, zeg Ja, je. tegelijkertijd heb ik hoe, gewerkt, ja. hoe, hoe combineert de mens dat als je uh, depressief bent en tegelijkertijd um... moet je notabene in een beginfase hè, het gaan maken in een mm -hmm. vak? Ja, dat nee, volgens mij, ik, ik vond het juist fijn om te werken, omdat ik daarmee ook gewoon goed met beide Poot op de grond bleef. Het is ook een ontsnapping uit die depressie. Om, ja. om gewoon naar de planken te kunnen gaan. Ja, misschien. Maar ook, ook wel uh, gewoon uh, in het hier, goed in het hier en nu blijven. Is het ook bruikbaar ja, dat is... als je acteert om een fijne depressie nee. door te maken? Nee, nee, nee. Nee, nee? nee, nee, nee absoluut niet. Nee. Maar dat, dat hoor je toch, method acting. Hè? Je moet je alles eigen maken. Je, je moet uh, een rol diep doorleven door de echte ervaring op te doen. Ja, dat is een methode, hè. dat is een weg. Ik gebruik daar wel soms dingen van, maar dat is niet mijn hoofdmethode. Uh, Ik probeer ook heel erg um, mijn fantasie te prikkelen. En... Um, dagboeken te schrijven tijdens het repeteren. Hè? Van niet over mezelf, maar vanuit het personage. Om binding te krijgen. Oké, okay, dus uh... naast het stuk gaat dat personage ook nog een leven leiden. Dat, dat om het stuk heen zelf schrijft en zo. Ja, dat is, dat is wel een methode om, uh, om ja, je figuur te ontwikkelen... en je fantasie te stimuleren over, En, en over hoe moet die ik me figuur? dat dan voorstellen... Dat... Je zit ergens aan tafel thuis of zo... en in word woordje dat personage... Dat, dat. Nee, nee, nee, ik ben dan niet het personage. Nee. Ik zit lekker met een schriftje. En uh, dan ga ik bijvoorbeeld uh, schrijven over... Uh, nou, zeg maar een aanleiding van dit stuk... Hè. Uh, over een reis, een, een, uh, hoe dat er dan uitzag met dat meisje wat ik net voorlas... Waar, uh, welke gebouwen er omheen staan, uh, op welke temperatuur het is... wat voor moment het op het de allemaal dag. allemaal beelden verzamelen. Ja, precies. Dan, dan ga je je fantasie uh, Ja, en die, die beelden, die, daar heb je natuurlijk wat aan... als je, als je dan weer op de, op de bühne staat met Zeker, dat stuk. Zeker, ja. Ja, ja, ik ervaar dat zelf als een soort innerlijk skelet, skelet ja. later. Ja. We hadden het over, over andere invloeden die jou gemaakt hebben. Uit wat voor milieu kom je bijvoorbeeld? Um, mijn vader was ingenieur, chemisch ingenieur. En mijn moeder was huisvrouw, maar heeft daarvoor de kunstacademie gedaan. En mijn vader speelde vervent uh, uh, viool naast zijn werk. Um, dat was zijn grootste... Passie, zeg maar. En die twee dingen hebben me wel heel gevormd, denk ik. Ik denk dat ik van mijn moeder heb leren kijken, leren waarnemen. En van mijn vader, liefde voor taal en voor muziek ook. En dat was een droom, meen ik, die je had. Je wilde dansen. Ja, ik wilde dansen. Ja, vanaf mijn zevende uh, was dat mijn droom. En ik ben toen ook naar de vooropleiding... aan het conservatorium geweest in Arnhem. En heb dat een jaar of vijf gedaan... Maar ik kreeg last van mijn knieën en vond mezelf toen inmiddels ook te oud. 16 of zo. 16 ja, ja. precies. En ik wist, ik zag wel dat met klassiek ballet... ja, dan moet je eigenlijk hè, op die school in Den Haag beginnen op je twaalfde. En dan maak je een kans. Ik kende nog niet moderne dans... Als ik dat geweten had, dan had ik me misschien meer daarop georiënteerd. Waarom had dat dan wel gekund, Wel Welgekundig, omdat met klassiek uh, zit je natuurlijk je benen uit te draaien. Uh -huh. je, je draait je voeten uit. Ja, helemaal naar buiten toe. Naar ja. buiten toe. En daar is alles meer, zeg maar, uh, van de aarde af. En moderne dans is veel uh, to the ground. Ja. En, en dan is er dat moment waarin al, uh, waarnaar al even wordt uh, gehint... In, in de inleiding van Kunststoffen, zo even... Je bent op een gegeven moment in het theater en je ziet King Lear. Ja. En Max Croisset speelt de grote boze vorst. Hmm. En dan? Nou ja, ik zat daar en uh, op een gegeven moment is, heeft Lear de tekst... Kijk, kijk, een muis. En ik dacht, waar loopt die muis? Waar, waar, zit, die? waar zit die? Totdat ik me realiseerde, oh, maar die, die is er niet. En ik had zo... Ik geloofde zo dat die muis daar liep. En op het moment dat ik dat besefte, mm. he, besefte dat je met woorden en verbeelding een wereld kunt scheppen, ja, toen, uh, toen, toen, toen viel, was ik, kwartje. viel het kwartje voor het toneel. Ja. Ja. Nou, nou, is er nog een ander ding dat je doet? Er is, er is dat toneel, er is, er is het schilder waar we over hebben gesproken. Um, je zus Saskia, die zei, zij doet een opleiding psychosynthese. Ja. Wat is dat? Dat is uh, psychologie. Een, een studie. Ik doe dat nu vier jaar. en duurt vijf jaar. En de bedoeling is dat je uiteindelijk een beetje coachingachtige gesprekken kunt doen met mensen. Um, dat wilde ik graag doen omdat ik een paar jaar geleden dacht... ja, ik ken de toneelwereld. Hè? Inmiddels uh, nou, ken ik wel zo'n beetje alle... <laughs> Kleine de usual grote suspects en alles. die daar <laughs> rondlopen. Ja. En toen dacht ik, ja, ik wil toch een beetje de wereld verbreden, mijn eigen wereld. En uh, toen ben ik dat gaan doen. Ja, wat, wat, wat brengt dat je? Um, nou, zelfkennis. Want um, ja, ik toets de theorie natuurlijk ook wel. Noem eens wat iets af. wat je uh, hebt geleerd over jezelf dat je nog niet. Nou, ik geloof dat ik wel wat steviger in mijn schoenen sta nu. Ben je dan eigenlijk nog steeds een beetje dat introverte meisje van toen? Ja, er zit wel een stuk introvertie in, ja. ja zeker. En, en wat heb je nog meer ontdekt over jezelf? Dat ik, dat ik meer kan sturen. Wat kan sturen? Hoe ik zelf reageer op andere mensen. En dat je dat uh, zelf kunt bepalen. Je kan de ander nooit veranderen, maar je kan jezelf wel veranderen. Je kan ook je gedrag veranderen. Toch is dat wel de illusie van waaruit de meeste van ons leven. Hè? Dat gaat uh, bijvoorbeeld relationeel helemaal even niet zo tof. Of het wil met je baas niet. Um, en dan moet die ander dat gewoon even aanpassen, toch? Hè? Dat is over het algemeen de illusie. Ja, dat is de, over het algemeen de illusie die wij hebben. Ja, dat we denken, nou, Hoe komt het dat we zo stom zijn? Ja omdat het niet zo lekker is, denk ik, om altijd jezelf onder ogen te komen en je eigen aandeel te zien. Oké, okay, nou, dat wil jij wel doen. Wat, wat, wat, wat versleutel je dan zo al aan Antoinette Jelgesma? <laughs> versleutel. Nou ja, ik bedoel, ja. Wat zou, wat zou, waar zou je nou wel eens even lekker de beuk in willen gooien dan? <laughs> nou, ik zou wel eens, ja, ja, ja, ik geloof dat ik wel eens wat meer mijn boosheid uh, mag laten zien, ja. Mensen vinden je ook te aardig. Ja, mijn, mensen vinden mij aardig. Ja. Te bescheiden. Ja. En bijvoorbeeld, toen jij werd uh, genomineerd voor de Theodore, een belangrijke ja. toneelprijs, vorig jaar, die je uiteindelijk uh, niet kreeg. Terwijl veel vakmensen zeiden: ze hadden hem moeten krijgen. Mm -hmm. Toen, toen uh, moet je dat toch hebben beleefd als, als iets in de trant van: eindelijk, fijn. Het wordt toch gezien. Ja. Natuurlijk, de nominatie voor zo'n prijs is wel een, dat je denkt... Hè, hè, het wordt gezien, ja. Want, want, want je hebt er moeite mee, zoals uh, mensen om je heen zeggen... om jezelf in de etalage te zetten. Kijk nou, dat, dat mondje, die lippen die naar binnen worden getrokken. <lacht> ja, <tot, dit. lacht> Vreselijk ben je. Ja, um, ja. ja, ik, ja zeker. Ik, ik geloof wel dat ik het begin te leren dat ik dat meer doe. Maar in het begin, zeker toen ik van school af kwam... Toen, maar waar ben je dan dan ik dat bang niet. voor, Antoinette? Nou, nee, ik was niet zo bang. Dat heeft ook, was ook de opvoeding op de school. Dat dat, was, wat voor opvoeding was dat? Nou, dat was een mentaliteit. Reclame, dat doe je niet. Uh, je, je stelt je dienstbaar op uh, voor het geheel. Het gaat om de voorstelling. Nou, dat is ook zo, hoor. Mm -hmm. dat vind ik nog steeds. Maar... Um, ja, dat was denk ik wel een, een maar, vorming. Maar dat moet jou karakterologisch tijd. toch ook hebben gepast? Het moet, het, het moet uh, keurig uh, hebben geklopt dat je dat kreeg aan. Want als je zelf fundamenteel anders in elkaar zit... dan slik je dat toch niet? Ja, maar ja, ik zit zo in elkaar, hè? <laughs> ja, ja. Nee, ik zeg nee. niet dat het, <laughs> dat het een schande is. Maar nee. ja. Heb je, Is dat van moeder, is dat van vader, is dat... Uh, door iets anders gekomen. Want, want heel veel acteurs... als je Pierre Bokma ziet of zo... maar ook uh, Alina Rijna... Ja, bedoel, die zijn ook tegelijkertijd... en ik, ik, ik mis zich daar hopelijk niks mee... hun eigen wandelende reclamezuil. Is dat zo? <laughs> ja, kom op. Ja? Nee, ik maak inderdaad niet zo... Uh, nee, heb ik niet gedaan. Nee. Ik heb dat gemeden. Ja. Verafschuw je het ook een beetje aan? Nee... Nee, nu niet. Nu niet meer. Maar vroeger wel, ja. Ja, ik vond dat eng. Hm. Hm? En, eh, valt me ook op dat als je naar je doopcel kijkt... er niet ontzettend veel film of tv of zo, hè? Nee, dat vind ik wel jammer. En dat is ook een deels, denk ik, wel een eigen... heb ik in de hand gehad. Vertel eens wat. Ik was nou, er was een, wel een... Rond mijn 35ste. En dat heb ik toen niet genomen. Want ik had op de toneelschool hadden wij toen überhaupt niks op uh, tv gedaan. Dus ik wist ook niet wat het was. Dus ik vond dat te eng. Wat was die kans? Wat uh, voor consult uitvangt? dat was een serie. Uh, destijds. Ja. En, um, maar de laatste jaren um, doe ik het graag. En ik heb nu afgelopen voorjaar hebben we um, Beatrix onder vuur gedaan. Dat komt in januari. En, uh, nou. dus het, Ik vind het erg leuk om te zien. Je ziet wel een soort van ja. ontwikkeling. Toch van, uh, bij jezelf een minder introvertie, meer naar buiten toe. Ja. Ook in dit soort keuzes voor ja. rollen. Zeker. Ja. Ja. Ja. Want je hebt eigenlijk een hele grappige ontwikkeling doorgemaakt. Je bent volgens mij begonnen bij Sater, hè? Ja. En dat was een idealistische gezelschap. Ja, maar het was wel het allerlaatste jaar. En uh, Peter de Baan, die dat toen had opgericht, die was al lang daar weg. Wat wilde Sater dus... met de wereld? Nou, het kwam volgens mij wilden zij de wereld verbeteren. En ze wilden ook de machtsverhoudingen tussen rijk en arm uh, aan de kaak stellen. Dat zat in de hoek van het werktheater en zo. Ja. ja. Misschien nog iets politieker. Maar ja. Ja. En, en geloofde jij daarin? Nou, weet je, macht aan de kaak stellen, dat, daar, dat wil ik nog steeds wel graag. Ik heb al vanaf de toneelschool bijvoorbeeld een liefde voor Richard III. Dat, wat het natuurlijk ook gaat over macht. Ja. Dit gaat eigenlijk ook over macht en onderdrukking. Land zonder woorden, over ja, Afghanistan. zeker. Ja. Dus uh, dat is wel iets, ja, dat vind ik wel een interessant gebied. Ja, want daarnet viel ook al even uit mijn mond, hoor. Het woord missionaris, hè. Je, je je wil toch nog wel meer dan alleen maar amuseren... dan alleen maar mensen mooie dingen laten zien? En, en... Ja, ik wil, heel graag, ik wil heel graag dat theater mensen raakt. Maar ook aan het denken zet. Ik zelf vind het altijd het meest fantastische... als ik uh, of een nieuw inzicht krijg naar alleen wat ik zie... of iets herken, waarvan ik denk, oh, anderen hebben dat ook. Um, of aan het denken wordt gezet. En, en hoe heeft bijvoorbeeld deze voorstelling jou aan het denken gezet dan? Nou, wat ik je zei over uh, je realiseren hoe comfortabel je hier zit en dat je toch ook wel eens uit mag kijken, of dat ik ook wel uit wil kijken, dat ik mij niet afsluit voor de wereld. Stel een hele zekerige geest luistert en die zegt: Nou, maar mevrouw Jelgersma, dat is toch een open deur van de eerste orde. Ik weet niet wat dat een open deur is. Dat wisten ik we denk. toch, dat we het hier comfortabel hebben. En dat, uh, ja, en wat doen we daarmee? Een ijskast hebben die goed gevuld is en zo. Ja, wat doen wij daarmee? Nou, ja, nou, daar denken wij goed over na. En dan uh, kopen we wat meer uh, biologisch verantwoorde producten. Nee, maar ik zit natuurlijk een beetje te jennen. Maar kan toneel nou werkelijk uh, mensen op de een of andere manier aanzetten... tot een andere manier van leven? Nee, maar wel, het kan je wel soms um, toch op een andere gedachte brengen. Wanneer heb jij dat bijvoorbeeld zelf meegemaakt? Dat je naar nou een stuk ging en dat je dacht, oké, okay, boing. Um, eens even denken, hè. dat blijkt dus helemaal niet zo makkelijk. Nee, dat is niet zo makkelijk. Nee, dat is niet zo makkelijk. Maar misschien is het dan toch... dramde hij vrolijk door... een beetje een illusie. Als je er zelf niet eens een voorbeeld van kunt geven... Oh ja, gisteren of eergisteren zag ik de voorstelling Olie van Teuboermans. Boermans. En daarin werd heel duidelijk hoe machteloos je staat en hoe mensen vernietigd worden door um, begeerte aan geld. Ja. Allerlei grote bedrijven die zich verrijken aan de olie. Ja. En mensen uh, hun leven um, gaan eraan kapot. Nou, zo'n dat even weer voor mij zien... Het geeft jou echt even een tik. geeft mij wel een tik, ja. Ja, zeker wel. Heb je, heb je wel eens gedacht, laat ik zelf ook gaan schrijven? Nee. Nee. Nee, ik denk niet dat ik dat kan. Dat ontbeer je dan? Want je schildert. Bedoel, mm -hmm. Er zijn dus blijkbaar driften in die richting. Ja, zeker wel. En je schrijft bovendien vanuit het personage die dagboeken. Ja, maar ja, goed schrijven is natuurlijk uh, heel goed formuleren. Uh, is taalvormen. En ja, dan, dan zijn er zoveel fantastische schrijvers dan... Ja. Het ja, nee, is dus niet mijn ambitie. Er wordt In het geval van Land zonder Grenzen blijken de recensies gemengd over, over gedachten. Mm -hmm. um, Volkskrant is redelijk positief. Hij heeft het ook over de manier waarop jij een hele goede tekstbehandeling doet, las ik. Um, maar bijvoorbeeld, uh, NRC Handelsblad, de herin Wensing, schrijft. Um, de tekst is gekunsteld en cerebraal. Bovendien bestaat die uit enkel clichés en worden er nauwelijks mooie beelden gevonden. Beelden in taal, bedoelt ze? Ja. Ja, ja dat is haar mening. Um, het is een cryptische tekst. Het is niet een makkelijke tekst. Uh, het is, denk ik... Ja, ik vind het voor een deel ook denken. En niet alleen maar spelen. Um, maar ik vind hem wel heel fascinerend. Hoe, hoe is het overigens voor jou om zoiets te lezen? Je, je stopt maandenlang je ziel en zaligheid in zo'n stuk. Je, mm -hmm. je denkt, je repeteert, mm -hmm. je schrijft, je doet. Een... Dan komt er iemand voorbij, van mij mensensoort, journalist. Die gaat op zo'n stoeltje zitten met een notitieblok. Hè? Wapen, genaamd pen in de aanslag. En de volgende dag uh, belandt uh, zo'n zo krant op jouw deurmat. Ja. En dan, en dan worden er ook over jou lang niet altijd uh, positieve dingen gezegd. Het had zo mooi kunnen zijn, luidt de eerste zin in de NRC. En dan weet je het natuurlijk mm -hmm, al. Mm -hmm, ja. Hoe ervaar je dat? Um, ja, dat is uh, natuurlijk niet leuk. Ik weet zelf wel uit ervaring, uh, want ik heb ze allemaal gespeeld... dat de première avond een andere avond was dan de avond daarna. Ja. Uh, Wat was het verschil dan? Nou, dit, ik denk dat ik op de première avond... Ik was iets te gespannen. En heb. Het stuk vraagt, weet je, het stuk vraagt ook kwetsbaarheid. En je stond daar inderdaad wel redelijk geharnast. Ik stond daar stevig. Ja. En iets te stevig. En daarmee heb ik denk ik een deel, maar dat kwam natuurlijk wel door de spanning ook, mm -hmm. maar daardoor heb ik een iets, een, een stuk uh, weggehouden. Dat ik Waarin wat mij de avond, de avond daarna uh, wel. Uh, Lukte. Dat vind ik wel verdomd eerlijk overigens van je. Want de, de meeste mensen zijn geneigd hun hak in het zand te zetten... en dan zo'n uh, recensente les te lezen. Maar dat doe je mm -hmm. nadrukkelijk niet. Mm -hmm. Nee, omdat ik natuurlijk iets daarvan wel herken. Want ik kan die avonden uh, vergelijken. Zou je dat ook zo hebben gezegd zonder die psychosynthese? Die, uh, die <laughs> opleiding die je doet? Misschien niet. Dat, niet. dat weet ik niet. Want dan moet je dan blijkbaar toch een soort van uh, zelfbewustheid aan ontlenen... Om, om je zo kwetsbaar te kunnen tonen. Om te kunnen zeggen, ja, die kritiek is voor een groot deel terecht. Nou, voor een deel terecht, hè. Voor een deel terecht, ja, okay. een deel terecht ja. ja. Ja, weet je, dat is met, re met, met recenseren altijd... Hè, daar hebben wij natuurlijk altijd ons toe te verhouden. En um, je kan alleen maar terug naar je eigen motief... waarom je iets wilt doen... En uh, dan kan soms wel ja, je ego wel of niet gestreeld worden. Maar je hebt eigenlijk toch maar één houvast. En dat is jouw, mijn verbinding met het materiaal. Nou, Dus je citeert de grote filosoof prins Willem-Alexander. Het is ook maar een mening. Nee, ik citeer een ander. Mm -hmm. dat die, die is van hans Andreas. En die luidt als volgt. Niet te geloven al die meningen alsof het niets is. Doe die nog eens? Niet te geloven. Al die meningen, alsof het niets is. <laughs> die kan zo op de tegel. Ja, maar goed, ja, toch uh, wil ik nog even een andere van je horen. Voordat ik je dat uh, verzoek, wat, wat staat er nu op de rol? Wat, wat komt er wat aan? Eh? We beginnen maandag te repeteren met Midsomernachtstroom van Shakespeare... met Teu Boermans bij het Nationaal Toneel. Daar verheug ik me heel erg op. En uh, dat is het eerste wat Welke rol speel jij Ik dadelijk? ben Puk. Oké, okay, Even nog voor de twee Nederlanders die niet wezen, weten wat dat stuk bijhaast. Uh, het zijn allerlei verwikkelingen over de liefde. Mensen die elkaar wel en niet vinden. En voor elkaar en verwisseld raken. Maar uiteindelijk uh, komt iedereen bij elkaar. En Puk is een aanmerkelijk lichtere toets dan uh, wat je doet in, in die afghanistan monoloog. Ja, zeker. Oké, okay, ja, Fijn, fijn ja. contrast voor je. Goed, die, ja. die tegel... Uh, roept u maar, hier de stift. Mag het een woord of kan ik het mag een woord zijn? Uh, Zolang het maar niet pluk de dag is, dat, is, uh, okay, nee, dan doe dat ik, verbied dan, ik je persoonlijk. Dan, dan ja. doe ik die van net, hè? niet te geloven, al die meningen. Ik wil toch nog een andere worden. Wil je nog een andere? Ja, ja, van jouzelf. Uh, en dat moet gaan over. Nou, wat is jouw mantra? Wat hou jezelf voor? Hoe zou je levenswijsheid uh, karakteriseren? Karpedium. Nee, ik zei net, pluk de dag is verboden. Oh, die is verboden, ja. shit! Ja, ja oh. mens, luisteren. Oh, kom. Cool. Even denken. Um... Het is lijden, hè? Dit ja, uren. blijf je. Blijf, je <laughs> blijf nieuwsgierig. Blijf nieuwsgierig. Ja. Nou, wij noteren dat. Ja. Blijf nieuwsgierig. En uh, ik meld nog even dat uh, na de klok van uh, achten uh, twee dingen uh, natuurlijk wordt uitgezonden met Margreet uh, Rijntjes. En uh, vanavond gaat het onder andere over het recht dat onbetaalbaar wordt voor uh, consumenten in het midden en kleinbedrijf. Gerechtsdeurwaarder Leonie Snijder gaat morgen samen met advocaten en notarissen demonstreren in Den Haag tegen de plannen van het kabinet. Antoinette, maar ik dank je hartelijk voor dit uur. Graag gedaan. Ja. En uh, succes met uh, Land zonder woorden. Dankjewel. Dank mevrouw Jelgersma. Dit was aflevering 2344. Morgen ontvangen wij filmregisseur en scenarioschrijver Marco van Geffen. Tot dan. Radio 1. Hey. Kunststoff. NTR brengt cultuur. Elke dag. Het Nationale Ballet bestaat 50 jaar en viert dit vanavond met een grandioze galavoorstelling. Ook u kunt hier live bij zijn. Kijk op Cultura24, het themakanaal voor kunst en cultuur van de publieke omroep. Dus meteen naar het digitale kanaal Cultura24 of naar onze website cultura24.nl. Tot zo. Een idee over uw vermogen en het verhaal erachter.